Het is negen uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Voetbalvereniging Nieuw Sloten in Amsterdam schort voorlopig alle activiteiten op. Alle trainingen zijn afgelast en geen enkel team speelt komend weekend een wedstrijd. Drie jeugdspelers van de club hebben gisteren een grensrechter mishandeld... die overleed vanmiddag in het ziekenhuis. De club zegt na overleg met de KVB dat het uit respect voor de nabestaanden... voorlopig alle activiteiten staakt. De vereniging neemt nadrukkelijk afstand van het gedrag van de spelers... die meteen zijn gegooieerd. De grensrechter van buitenboys in Almere werd gisteren na duel... tot twee keer toe mishandeld door drie jeugdspelers. De man van 41 had een wedstrijd van zijn zoon gevlacht. De verdachten van de mishandeling zitten vast.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Internet-experts Danny Mekic en Krijn Schuurman die zijn hier. Jongens, er wordt in Dubai, daar gaan we het zo meteen over hebben, gepraat over wie de baas is van internet. Is dat niet een beetje een rare vraag, Krijn? Uh, ja, dat was namelijk het mooie aan internet dat er geen baas was. Dus dat is ook meteen waarom uh, jongens als Danny en ik uh, een beetje bezorgd zijn. Ja, uh, Danny, uh, het klinkt heel raar, maar het zou zomaar kunnen dat na uh, deze week, met de VN-resolutie ligt dan op tafel, dat internet verboden wordt in sommige landen. Nou ja, Dit gaat, gaat inderdaad om de discussie, eh, wat is de waarde van internet? Wie bepaalt wie wel of niet op internet mag en wat daar gebeurt? En ik snap ook wel dat die staten een beetje doen wat ze ook met hun eigen landjes doen. Hè. Uh, landjepik, wie bepaalt wat, maar het internet werkt zo niet. Nee, En dat het uh, best een verontrustende zaak is, die conferentie, daar gaan we het zo meteen over hebben. En met Erwin uh, Wennemars en onze ja. eigen verslaggever en scheidsrechter Joris Kreugel... praten we over dat verschrikkelijke verhaal van de grensrechter die mishandeld is, die overleden is inmiddels. Joris, jij bent bij die club geweest... Nou ja, een, een, een, alomverslagenheid neem ik aan. Ja, verschrikkelijk. Het, was, uh, ja, het bestuur was helemaal kapot ervan. Ja. Ik kan me er ook iets heel goed bij voorstellen, ook. Ik ja, ja. fluit zelf ook. En, uh, ja, het verbaast me ook eigenlijk niet hoor, dat het uh, zoiets gebeurt. Erben, jij ja. zelf geeft voetbaltraining en je voetbalt zelf ja, ook. Ja, ik ben leider van, van, van, van een van E-teampje. Een, uh, e en uh, ik, heb, ik zelf, voetbal ik zelf ook af en toe. Ja. Ik ja. heb vorig jaar ook een wedstrijd meegemaakt die, ik, uh, die gestaakt is. Ook vanwege agressie. Ja. Ja. Zometeen hebben we het er uitgebreid over. En dan ook over de rol van de KNVB hierin. Ja. Today's topics. Maar eerst iets vrolijks met Luc, en dan kan je altijd meepraten. Kan sowieso, maar als Luc iets gaat zeggen... vind ik het altijd extra leuk om dat even te noemen. <lacht> heb je wat te doen ondertussen. <lacht> op Twitter. Ja. Hashtag BNN Today, natuurlijk. We beginnen met het uh, pittoreske CQ Gelderse dorpje op Heusden. Ondanks slechts op duizend inwoners, 6000, is het de grootste plaats... van de gemeente Nederbetuwe. En verder is op Heusden uh, bekend vanwege de grootschalige laanboomkwekerijen. Niet zo gek dus dat het in op Heusden dus stikt van de laanbomen. En ten westen van de bebouwde kom ligt dan Fort de Space. En uit de 17e eeuw daterend verdediging. Maar op Heusden is tegenwoordig vooral de plek van het vuurwerkhuis. Twee weken geleden ontplofte er in dat huis een flinke lading vuurwerk. De man die zei eraan zat te knutselen, die raakte gewond. En na onderzoek werd het huis weer vrijgegeven. Maar gisteravond werd er ineens opnieuw vuurwerk gevonden. Aan het begin van de avond heeft de politie vuurwerk aangetroffen. En die hadden iets van, hé, hey, dit is groot vuurwerk, we gaan opschalen. En uh, ja, die hebben een groot alarm uh, geslagen. Naast me staat Marleen Gerrits van de politie Gelderland-Zuid. Wat hebben jullie binnen precies aangetroffen? Nou, het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. En we hebben het dan over enkele kilo's vuurwerk. Zowel fabrieksvuurwerk als zelfgefabriceerd vuurwerk. Flink vuurwerk dus. En dat is best wel vreemd, want het huis dat was dus al helemaal onderzocht. Vraag is nu hoe het kan dat er opnieuw vuurwerk is gevonden. Ja, dat is een terechte vraag. Ja, dat weet ik. En? Alleen het antwoord op die vraag kan ik u nu nog niet geven. Hm. Dat weten we nog niet. Nou, in de tussentijd moesten de buren ergens anders naartoe. En uh, ja, goed. Uh, nou is het wachten van wat er is er eigenlijk allemaal gebeurd. We hebben nog eigenlijk van officiële kanalen nog geen informatie. Net binnen heeft de wethouder wat tekst en uitleg gegeven. Was dat voldoende antwoord op uw vragen? Uh, nee, echt niet. Nee, dat niet, nee. Nee, nee, echt niet. Dat niet, nee. Nee, nee waarschijnlijk niet. Dinsdag wordt het vuurwerkhuis in Opheusten leeggehaald. Het is niet bekend of daar ook laanbomen bij worden gebruikt, maar waarschijnlijk niet. Dan nog twee nachtjes slapen en dan is het Sinterklaas niet zo gek. Dus dat... Oh ja. Prima. Het is uh, spannend in het Sinterklaasjournaal. Het uh, geld is op van Sinterklaas. En de stoomboot is ook nog eens een keertje stuk. En daarnaast is er ook nog Pietje verliefd, die echt ontzettend veel lijkt op nou, echt Krukszinnig is dat. En uh, die is heel erg verdrietig, omdat zijn vriendinnetje niet in Nederland is. wordt al vrolijk van één brief. Ik ben zo benieuwd wat ze geschreven heeft. Wat heb je gevraagd dan? Ah, of ze met me wil trouwen en voor altijd in Spanje wil wonen. En dan krijgen we een heleboel pietenkindjes. Ja, een heleboel, inderdaad. Want je weet, want je go Piet, iets anders wil je niet. Maar dikke pech voor die verliefde Piet, zijn vriendin is er namelijk niet. Kortom, een heleboel problemen. En wat blijkt vandaag in het Sinterklaasjournaal? Die, die, die, die stomme vloerie van de vriendin van Pietje verliefd zit echt alles kapot te maken. Die heeft zich namelijk met dat dikke reet in de schoorsteen van de stoomboot gepropt, waardoor die schuit niet meer kon varen. En thank god, vandaag kwamen de Pieten er eindelijk achter. Hoe kom jij in die, in die schoorsteen? Nou, ik, uh, ik wil heel erg graag mee naar Nederland. Maar ik mocht niet mee van de hoofdpiet. Ja, ah. Er horen geen meisjes in het grote pietenhuis. Kijk, de hoofdpiet is een wijs man. Geen vrouwen in het pietenhuis, want daar worden die schoonsteenvegers alleen maar boemhors van. En dat is niet de bedoeling. Zo'n Piet die een pippa doet voor Pijn, dat moeten we niet hebben. En toen dacht ik, maar ja, ik uh, krijg ik gewoon stiekem in de schorsteen. Oh, jij vuile banka. Hoe haal je het in je bottenkop? Echt, oh. Het enige voordeel is dat die boot het nu weer doet. Wat fantastisch. Recht zo die gaat naar Nederland. En dat is dus het vriendinnetje van Pietje Verliefd. Wat een ontzettend lief meisje. Ze zit dus op de stoomboot en komt hier naartoe. Snel naar het korte nieuws. Een beetje opgefokt altijd van Sinterklaas. Het is de stress. Op drie. Amarantis. Bij de scholengroep faalde de afgelopen jaren niet alleen het bestuur... maar ook het toezicht. Dat zegt een commissie die onderzoek deed. Het rapport schetst een, ik mag wel zeggen... een schokkend en onthutsend beeld van een onderwijsorganisatie... ...die door een keten van gebeurtenissen steeds dieper in de financiële problemen kwam. Uit het conceptrapport dat zaterdag al uitlekte, ...bleek dat de top van Amarantis zichzelf verrijkte en incapabel was. De directieleden en hun adviseurs hadden ieder twee leaseauto's van de zaak... ...een vaste OV-vergoeding taxi en taxivergoedingen. Een van de adviseurs zou ook nog jaren op de loonlijst hebben gestaan... ...zonder dat hij nog iets deed voor Amarantus. Inderdaad. Ik zie het probleem ook niet zo. Ja, als je het zo leest, dan denk je, hoe heeft het ooit zo kunnen gebeuren? Verder hebben hebben het ook uh, uh, kunnen lopen? Die stelde ik mij ook, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En ik vind dat de commissie daar ook een hele scherpe analyse van maakt. Heel weinig contact met de werkvloer. Heel weinig contact met uh, partijen in de regio. Nogmaals, ik hoor het probleem niet helemaal. Maar goed, desondanks gaat Femke Halsema die misstanden nu onderzoeken. Want uh, ondersteen steen boven en zo. <lacht> Nummer twee, Willemijn, dit is hm? echt een fantastische... Fantastische dag. Het wordt een bijzonder moment voor de Vaticaan-volgers. Straks om half twaalf wordt namelijk het Twitter-account van De Paus geopend. En correspondent Rob Zuidberg in Rome gaat daar dan ook naartoe. Want Rob, dat wordt een hele happening... Ja, wordt een heel gedoe. Ja, oh mannen, wel zo'n gedoe hè. De paus gaat namelijk twitteren, dat is awesome. Vraag was alleen, onder welke naam? Uh, er zijn inmiddels al wat namen weggegeven op Twitter. Wordt het at benedicto onderkast xv1. Wordt het onderkast benedicto uh, papa. Wordt het benedictus ppxv1. Of wordt het toch het benedicto onderkast pp papa onderkast het benedicto xv onderkast xv 1 pp 1 benedicto onderkast benedictus pp papa 1 denk dat het het laatste gaat worden Ja kortom het kan eigenlijk alle kanten op nog heel eventjes die van de paus in ieder geval jouw voorspelling de laatste okay, die je noemde Oké hier komt die. Het benedictus met een c onderkast papa xv pp x vxv 1 Benedictus, pp-onderkast, Benedicto, 1-I. Oké, okay. oké. Okay. Nou, even kijken of het goed is. Uh, uh, nee, fout. Het is niet geworden het Benedictus XVI, het Twitter-account van de Paus. Daar heb ik het dan over. Maar, uh, Rob Zafberg, bij de persconferentie van het Vaticaan, wat is het wel geworden? Ponti, Ja, Pontifex, Dat is de naam van een Twitter-account van de En Nu ik die zin zo uitspreek, denk ik, waarom is dat eigenlijk in het nieuws? Maar goed, omdat Pontifex echt een fucking vette naam is. Pontifex, dat klinkt als een, als een karakter uit World of Warcraft... of ook iets waar je last van kunt hebben. Zo van, hé, hey, ga lekker zitten. Nee, ik kan niet zitten. Ik heb last van mijn Pontifex. Pontifex is het uh, Twitter-account van de paus geworden. Inderdaad, alle mensen die witjes hadden afgelegd... over dat de, uh, de Twitter-account van de paus die zaten daarna. Ja. Het is Pontifex geworden. Want Benedikt is de die 16e, dat had op, al natuurlijk een hele hoop... Dat had al een hele hoop volgers, hè? Ja, want ik zeg dat, dat eerste account wat... Uh, ja. ja, want ik zeg dat, dat eerste account wat, uh, wat eerder genoemd werd, dat had... ...een hele hoop volgers. Um, hebben ze er een verklaring bij gegeven waarom het... Hebben ze er een verklaring bij gegeven waarom het, het, het pontifex is geworden, Rob? Dankjewel, Rob Zoutberg. Goed. Nummer 1. Dat was het weer vandaag. Zo rond 8 uur gingen we vandaag allemaal kapot aan de sneeuw. Ja, de wind is een neerslag die, die zal voor, voor hinder zorgen in de in de loop. Hè, die, die komt in de loop van de dag. Um... En ja, de avondspit, dat ze nog even, even afwachten, uh, het, het zal waarschijnlijk wel wat drukker zijn. Ja, de horrorwinter is dus begonnen. Vandaag viel er in Nederland vele millimeters sneeuw. Duizenden Nederlanders stonden minutenlang in de file. Auto's moesten eerst worden schoongeveegd voordat je kon rijden. En in op Heuster gleed een auto bijna tegen een van de vele laanbomen aan. In heel Nederland konden miljoenen mensen niets anders doen dan bidden tot Pontifex. En wat doet Gerrit... Gerrit noemt het een wintersprikje. Wat we eerder vandaag zagen, sneeuw bijna het hele land, was volgens jou uiteindelijk niet meer dan een winters prikje. Ja, dat klopt, want uh, vanuit het westen stroomt er nu zachtere lucht binnen. Ja, eigenlijk loopt de temperatuur nu heel geleidelijk op. En dat betekent dat alle sneeuw die er is gevallen vandaag, dat die eigenlijk uh, allemaal wegdooit. Oh, oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Ja, van het typische kwakkelweer. Oh, jammer, jammer, ja. jammer. Dus je vindt dat ik overdrijf? Ja. Oké. Okay. Nou, vandaag wel mee dan eigenlijk. Ja. Tot later, Willemijn. Tot later, Luc. Erman jij twitterde vanochtend alweer. En dan vonden we een ja. foto van nee. een, uh, wat was het? een Ik ijsbaan. woon naast de ijsbaan. En de hele ijsbaan lag al helemaal dicht. Maar de ijsbaan ligt toch altijd ijs? Ook als Net, het dit niet is een natuurijsbaan, is. Ah. dus het is gewoon water. Oh. En je moet het eerst heel Jesus. hard gaan ja. vriezen voordat we echt daar ook kunnen schaatsen. Oh. Nou, dat is een je een je wonderlijk een... natuurverschijnsel. Ja. Dit, hoor. Ja. Ja. Komt de Pontifex? Tim Knol, nog zo'n goede Nederlands artiest. Take Long van Tim Knol. Het is maandag. En dan ja. praten we altijd over het sportnieuws vandaag. En dat gaan we zo doen met Erwin Wennemars en met Joris Kreugel. En we hebben het natuurlijk over het overlijden van um, de grensrechter vandaag. Maar eerst eh, nog eventjes, wat gaan we nog meer doen? Facebook vindt eh, WhatsApp leuk. Zelfs zo leuk dat ze ze willen gaan overnemen. Krijn Schuurman, hebben we het zo meteen over met jou en met Danny. Wat dat precies betekent eh, voor ons. Want dat zou wel eens ja, nou ja dat kan wel gevolgen hebben, of niet Krijn? Ja, want uh, Facebook wil graag uh, meer inkomsten uit mobiel. Dus misschien wel reclames in WhatsApp. Iets wat wij waarschijnlijk weer niet willen. Nee, precies. Dat zo meteen. kan natuurlijk op radio1.nl <lacht> en dan klik je op de webcam. En dan hebben we het dus over het sportnieuws vandaag. Verschrikkelijk ja. sportnieuws. Nou ja, sportnieuws het heeft weinig met sport te maken. Ja. Uh, iedereen heeft het verhaal gehoord. De grensrechter die dit weekend na afloop van een amateurwedstrijd... door voetballertjes van 15 en 16 jaar werd mishandeld... is vanmiddag overleden. Joris, jij bent uh, vanmiddag in Almere geweest... bij die voetbalclub, bij Buitenboys. Laten we even luisteren naar jouw reportage. Afgelopen weekend, zondag, hè, gisteren. Ja. Kunstgasveld, Buitenboys, Almere, Rob Muller. Jij bent bestuurslid. Er is hier iets verschrikkelijks gebeurd, hè? Ja, er is ongelooflijk iets uh, verschrikkelijks gebeurd. Bij een vechtpartij, uh, na afloop van de wedstrijd van, uh, van onze B3... is uh, onze grensrechter uh, door, uh, door uh, drie spelers van, uh, van een Nieuw Sloten B1... in elkaar getrapt. Na afloop wel, uh, wel opgestaan, in de ronde gelopen. Bij de volgende wedstrijd, of wel een wedstrijd van mijn zoon... waar ik aanwezig was, is hij uh, uit de, de koude opgestaan en uh, neergestort. Ja. En... Uh, ja, wat kan je zeggen? Het is ongelooflijk. Ik, ik snap ook niet dat, uh, dat het mogelijk is dat jongens van 15, 16 jaar in staat zijn om een man van 41 die op de grond ligt, weerloos. Voluit te trap, voluit met, met de hak op zijn hoofd, met de hakken op zijn nek, op zijn rug. Wat gebeurde het tijdens de wedstrijd? Of nee, zo? Het, is, het, is, het gebeurde na de wedstrijd. Het was al een, wat ik gehoord heb, het was al een, een wedstrijd waar de mensen, de spelers een beetje opstandig waren. Onderling van, van nieuwsloten Sloten bijeen. Naar hun leider toe, onderling ruzie schelden. Maar het is wel tot een goed eind gekomen. Er is na die wedstrijd, na afloop, waarschijnlijk verhaal gaan halen naar de grensrechter. Ze stonden er ook bij, die getuigen. En dat gebeurt zo snel, in vijf seconden kan je heel veel trappen geven. En het was ook zo weer voorbij ook, maar die trappen zijn wel gegeven. Het woord is nu aan de KNVB. Um, de KVB grijpt niet in. Uh, ze doen, ze doen alsof een beetje aan de struisvogelpolitiek. Weet je. Uh, als je niks zegt, gebeurt het ook niet. Ik, ik hoor niks van ze, ik zie niks van ze. Straffen horen we niet. Twee weken geleden is er een, een jongen veroordeeld voor drie jaar... omdat hij een, een oude man een karate trap op het voetbalveld heeft gegeven. Die man is ook overleden. Die is overleden. Ja. Die is overleden. Pff, het is nogal wat, allemaal. Gaat die sport kapot eigenlijk? Wij vragen ons dat regelmatig af. We hebben heel veel last van, van narigheid. En dat is het ook wel heel vaak kleine narigheid. Misschien is het wel eens goed dat we wedstrijden voetballen op het hele complex zonder ouders. Ouders zijn ook een oorzaak van, van heel veel narigheid. We roepen, schreeuwen, opjutten, gek maken. En, en dat is dan niet van, van 15, 16 zoals we nu zonnig hebben gehad. Maar dat hebben we ook van, van kleine jongetjes in de F, in de mini's. Dat je daar gewoon vechtpartijen hebt van kinderen leeftijd 7, 8 jaar. Het is afzucht. Ook daar doet de KVB niks. Wat is dan nou een oplossing? De oplossing uh, kan ik niet 1, 2, 3 verzinnen. Ik wou dat ik het kon verzinnen. Uh, maar ik denk wel dat, dat het begint bij uh, de KVB. Dat ze als overkoepelende organisatie echt... Uh, Keihard moet ingrijpen. Maar dan ook keihard. En zorgen dat er een systeem ontstaat waardoor jongens ook niet meer aan het voetballen toekomen. Uh, voor de KVB heb ik altijd het idee dat uh, het Nederlandse elftal is het belangrijkste is. Is ook mooi, weet je? kijken we ook graag naar. Maar uh, ze vergeten dat er anderhalf miljoen mensen voetballen elk weekend. En dat uh, van die anderhalf miljoen mensen er heel veel mensen zijn die vrijwilligerswerk doen voor die elftallen. Ja, op een gegeven moment. Uh... Houdt het op dat de mensen het niet leuk meer vinden, dat ze ermee stoppen. En ik denk dat het KNVB daar heel erg moet uh, voor oppassen. Dat, dat gewoon het, voetbal, het voetbal kapot gaat. Kijk, we gaan allemaal lekker naar Ajax we gaan allemaal lekker naar Feyenoord. Het is allemaal leuk, het is allemaal betaalde organisaties, goed georganiseerd. Maar wij, wij zitten hier met, met vrijwilligers. En, en die vrijwilligers die zijn er op een gegeven moment ook klaar mee. Ik roep vaak dat, dat voetbal, is een, eh, voetbal is een, een spiegel van de maatschappij is. Een afspiegeling van de maatschappij. En dat is het ook, want, want wat in de maatschappij gebeurt, gebeurt hier ook op het veld. Uh, misschien moet van daaruit de maatschappij zo anders moeten, anders moeten gedragen. Maar dat is een vraagstuk wat, wat wij als, als bestuur... Uh, en als club in Almere uh, niet kunnen dragen. Heb jij nou eigenlijk nog zin om dit, dit allemaal te doen? Um, ik vraag me wel heel vaak af, wat doen we het allemaal voor? Maar als ik dan op de zaterdagochtend, zondagochtend die hele kleine jongetjes die voetballen, vijf, zes jaar, ja, weet je dan, weet ik wel waar ik het voor doe. Ja. Weet je, we doen het niet voor die imbecielen, we doen het voor de jongens die willen voetballen. Nou, en daar heb je dan als club heb je hulp nodig uh, van de KVB om het te regelen. En er moet echt iets gebeuren. Er moet ja. absoluut iets gebeuren. Heel veel sterk. Alright, dankjewel. Rob Muller was dat, bestuurslid van de Buitenboys ja. Almere. En uh, Joris Kreugel, <tie> onze verslaggever van BNN, jij sprak hem. Zometeen hebben we ja. het over, over wat ja. hij allemaal zegt, over de KNVB. Maar eerst even, jij en Erben ook, jullie, huh? jullie zitten alle twee in het voetbal, geven alle twee trainingen. Maak jij ook dit soort dingen mee? Nou, misschien niet dit soort dingen, maar wel agressie, Joris? Ja, heel veel agressie. Ik, euh, nou, ik voetbal en ik fluit regelmatig wedstrijden en... Ik had vorig jaar ook een wedstrijd op een gegeven moment ook. Iemand maakte een overtreding. Ik gaf hem een gele kaart. Vlak daarna maakte hij weer een overtreding. Vlak rand 16. En hij kon voor me staan en hij uh, spuugt me gewoon vol in het gezicht. Nou ja, Ik kon me één ding doen. Uh, hè? Nou, trek je direct de rode kaart. Nou, hij wilde me aanvliegen. Het was dat uh, de medespelers hem vasthielden. Maar volgens mij had hij echt volledig uh, tegen de vlakte willen slaan. En ik, ik heb Dat ook, ook de, dat was ook vorig jaar, ook met een jongen. Nou, die was een anderhalve kop groter dan dat ik ja. was. en Die zat dan vol onder de tattoos. Die deed ook allemaal dingen die net niet konden. Maar die komt dan op een gegeven moment komt voor je staan. Zo intimiderend dat je eigenlijk zoiets hebt van... Ja, zal ik wel of zal ik niet fluiten? Ja, als ik wel fluit, dan zometeen ben ik gewoon het huisje. En, en, dus, ja, en je fluit niet? Dan doe je toch maar ja, een stapje terug. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. toch wel, toch wel denk... angstig, ja. Zo'n kerel van anderhalf kop groot voor je staat. En hoe loopt het af dan? Ja, uiteindelijk is die wedstrijd... Uh, kijk, laat ik wel vooropstellen. Ik fluit regelmatig wedstrijden. En de meeste wedstrijden gaan natuurlijk allemaal goed. Nee. Er worden wel tienduizenden wedstrijden gespeeld natuurlijk per ja. weekend. Ja, nee. uh, maar jij maakt dat dus echt wel mee. Jij, jij woont hier uh, in de buurt van Hilversum. In Hilversum, ja. In Hilversum. En Erben, jij woont natuurlijk helemaal ja. aan de andere kant van het land. Dan nou, zou je misschien ja. denken... Nou ja, in ieder in, geval in, in, in een klein dorpje. Dan zou je ja. denken, daar is het allemaal misschien heel gemoedelijk. Nou, helemaal is dat niet... zo? Nou, nee, ik heb een, vorig jaar, uh, ik voetbal echt, echt, echt Dus de voetbal in het vijfde van AC 62. En wat mij zo verbaast, is het blinde fanatisme. Kijk, mensen denken van ja. mij als, als ik ga voetballen, dat ik heel erg fanat, fanatiek ben. Ik wil graag moe worden, ik wil graag een leuke wedstrijd hebben. Ik wil liever winnen dan dat, dat, dat, dat ik verlies. Maar het feit gaat om dat je gewoon leuk met elkaar bezig bent. En ik verbaas me erover dat mensen die gewoon daar in één keer zo'n veld binnenstappen, dat die helemaal de, de context... Die, die, die, die, die verliezen ze helemaal. In één keer gaan de oogkleppen op... en is alles gewoon blind, blind van het is. En, en dan gaan maak je ook agressie weer. mee? Nou ja, ik heb vorig jaar dus een wedstrijd meegemaakt... dat ik na 60 minuten echt tegen mijn, tegen mijn eigen leider zei... Van, ik vind het gewoon niet leuk meer... Maar wat gebeurde er dan? Nou ja, ik had in ieder geval iemand achter me die die het, het interessanter vond om, om, om wel eens een schop, schop te geven. Dan überhaupt achter een bal aan te lopen. En ze waren de hele tijd aan het schreeuwen tegen te, te, te, te, te, te de scheidsrechter Uitschelden en uitdagen. En er kwam ook een kaart bij. Dan en dan denk ik nog misschien, nou ja, schelden, weet je, hoe erg kan het ja, maar zijn? Ja, maar is op een gegeven moment wel, wel gewoon gestaakt. Want die, die, toen werd er op een gegeven moment een rode kaart gegeven. Hè? En toen werd er echt gezegd van, nou weet je, als jij mij eruit stuurt, dan kom ik jou zo meteen even halen. En zulke dingen, gewoon echt tegenover elkaar staan, uitschelden. Ja. Op een gegeven moment is de wedstrijd gestaakt. En toen was ik, ik was er zo klaar mee, klaar mee met voetballen. daarna de, de return, toen ben ik niet meegegaan. Omdat toen je ik, dacht, omdat ik dacht het maar. Van, ik had er gewoon geen lol meer in. En toen zei mijn, mijn leider van, ah, dat vind ik nou vervelend. Je moet altijd kansen. Ik zeg, ik, ik ga niet mee. En uiteindelijk is die wedstrijd is weer gestaakt. Want die jongen die er de vorige wedstrijd bij ons uitgestuurd werd... die was toen in één keer scheidsrechter. <laughs> en toen kwam er een overtreding... En dat uh, was een overtreding van iemand van onze kant. Uh, dus, dus dat was, was, was fout. Die, maar die speler die stond op. En die speler tegen wie die de overtreding maakte... die gaf me zo'n de kopstoot... dat gewoon zijn tanden stonden gewoon, gewoon in zijn voorhoofd. Nou, en toen zijn, toen zijn wij weggelopen van, van, van het veld. En wie, wie heeft er uiteindelijk de wedstrijd verloren? Wij. Ja. ja, Want wij zijn van het veld af, afgelopen. Ja, dat, dat soort dingen, dat kan gewoon niet. Internet-expert Rijm zit hier ook aan tafel enorm te knikken. Nou, nou ja, ook, ook voetballer. En uh, ik heb ook kinderen. En er staan ook langs de lijn. Maar wat ik me afvroeg, wat, wat Joris beschrijft, ik herken dat ook wel: dat is die spelers zo op de scheidsrechter afrennen. Maar vinden jullie niet dat dat ook ontzettend ja. slecht voorbeeld is? Nee, op nee, televisie, Krijn, die post, die doen dus, is, dat is, ook. Dus ja, ja, nou, ja, dat dat is, is, je gaat het gewoon nadoen. Bij hoog niveau nee, voetbal, is, hoort dan het protesteren. Nee, het ja, denken mensen. Ja, maar dat is. Je hebt rugby en je voetballen. En bij rugby bijvoorbeeld is echt een hele harde sport. Daar praat je niet tegen de scheidsrechter. Dat is ook gewoon gewoon het hele, dat het hele probleem. Nooit praten tegen een Bij is Er ook is ook meteen een kaart. Meteen een kaart. Ja, en dat maar denk dat, ik dat ze dat maar... bij voetbal zouden ze dat ook gewoon Precies. moeten doen. Als je ja. op moment maar dat begint natuurlijk al het betaalde voetbal en zien die kinderen ja. zien dat ook allemaal. Dus het is allemaal normaal. Overal wordt op gereageerd. dat heb ik als scheidsrechter ook. Het is altijd scheidsie, scheidsie, scheidsie. scheidsie en is dus imitatiegedrag. elke, imitatie bij, elke, elke ja. beslissing maar, die Maar want neemt. Dat, zie je, dat zie je, op televisie gebeurt het ook Hup, gelijk, en dat ja. ja. gelijk gele kaart. Maar ik zou ook in de. Maar open... zou dat schelen? Stel je voor dat wordt ja, allemaal veel strenger. Ja veel strenger. Zou dat schelen in de agressiviteit? Absoluut. Natuurlijk. Het begint al met hele kleine dingen. Bijvoorbeeld als er een bal uitgaat, dan is de eerste reactie van een speler: je appelleert. Ja. Want je probeert de scheidsrechter te beïnvloeden: van hey die bal, die bal, mijn tegenstander schoot hem uit. Terwijl je weet dat je hem gewoon zelf uitschoot. Maar dat is geaccepteerd in een voetbal. Dus als je die appelleert, nooit. Het is altijd, je hebt respect voor de beslissing van de scheidsrechter. Het betekent dat je gewoon geen respect meer je hebt je zou gewoon, voor de scheidsrechter. wil dit misschien uh, op een of andere manier omhanging. opgelost worden, of in ieder geval ja. minder agressiviteit, gewoon En dat komt... geen, niet in discussie gaan uh, met de scheidsrechter. Nee, dus nou ja. het komt omdat vroeger... Uh, had je bijvoorbeeld, was, was er veel meer respect en toen waren die regels die, die waren nog, nog gewoon genoeg. Je moet nu de regels gewoon aanpakken. Ja, mensen maar weet weet je, jij zegt, vroeger was er veel meer respect, vroeger was er ook agressie in het voetbal. En ja. dat, is, dat is niet ja, iets want van Ja, ik bedoel, van, ik weet ook als klein jongetje, in de jaren zeventig heb ik ook wel eens wedstrijden, maar het is echt wel toegenomen. Maar hoe kan dat dan? Ik denk dat het een maatschappelijk probleem is. Dat is net zoals je in het verkeer of weet ik veel, dat mensen nee, veel vondt... sneller een kort. Ze hebben veel een kort lontje. Ja, je, moet gewoon, je moet gewoon de regels aanpassen. En dat is heel simpel hoor. Gewoon nooit meer te praten te, te, tegen een scheidsrecht. Eén keer praten, meteen wegwezen. Of meteen, als de bal uitgaat en uh, jij appelleert... dan maakt het niet uit of die bal in of uitgaat. Nee, die, te, die vrije trap is tegen je. Nou, dan is het heel snel bij, bij, bij de gewoon, bij, is het gewoon, gewoon opgelost. Nou hoorden we die net, uh, Ron Muller, dat bestuurslist uh, van buitenborgs Almere, die zei, uh, Joris, die zei van de KNVB doet veel te weinig. Die steekt de kop in het zand. Ja, maar... Die willen allemaal niet weten nou ja, wat er aan de hand is. Een paar jaar, het is twee jaar geleden lag er ook iemand op het veld bij ons. En er kwam een tegenstander. Die schopte hem zo gruwelijk hard tegen zijn achterhoofd. En er gebeurde, er was gelukkig er gebeurde er niks. Maar voor hetzelfde geld was er misschien hetzelfde gebeurd... wat uh, gisteren mm -hmm. bij Buitenboys, uh, dat hij het uh, misschien niet niet Ja, Maar wat kan Wat, dan, kan de ja, maar wat, wat er dan uiteindelijk gebeurt. ik heb met de KVB zelfs contact opgenomen hierover. Ja. Want uh, uiteindelijk heeft die ploeg heeft, uh, drie punten in mindering gekregen... 175 uh, euro boete. En ja. that's it. En die wedstrijd was nog geëscaleerd, want er gebeurde nog veel meer. Ja. En ik denk van, dat soort teams, die mogen niet meer spelen. Ja. In principe, dat is gewoon ja, klaar. maar Joris, dat is gewoon niet de oplossing. Want je komt er gewoon want er gaan die jongens gaan bij een andere club, club spelen. En ze komen zelf zelf. Je kunt dat allemaal kan, niet wat controleren. Wat kan de KNVB dan doen? De KNVB, wat je net hoorde, wat jij in je reportage kwam naar voren... Tijdens de wedstrijd was het al onrustig, maar het is tot een goed einde gekomen. Daar zit een fout. Als dat al gewoon niet gebeurd was... dan was het ook nooit geëscaleerd. Ge dus je moet gewoon zorgen dat je nooit in, dat in zover komt. Je moet al veel eerder moet je, moet je afkappen. De KNVB die zei vandaag in de reactie... ja, um, het is een ontzettend lastig probleem. Uh, agressie in het veld gaan we niet zomaar oplossen. Maar zij zeggen, het, het ligt ook bij de clubs aan de voorkant al. Die moeten zodra een jongetje lid wordt... Uh, meteen uh, gedragsregels uitleggen. Nee, zo hoor je gedragen, ik, die ouders ben, horen ze ik zo ik ben, te gedragen. Ik, ik ben commissaris van, de, van, de, van een betaald voetbalorganisatie. En we, hebben allemaal, allemaal, we moeten allemaal hand in hand voor... Respect en ze hebben allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal logo's op mijn shirt. We doen er heel veel aan. Maar het is gewoon niet met logo's of met marketing tools op te lossen. Je moet gewoon echt de regels gaan gaan, gaan, gaan veranderen. Ja, maar nou heeft de KNVB... Uh, vorig jaar kon je nog als jeugdspeler geschorst worden voor het leven. Als je agressief ja. was. Nu hebben ze dat sinds dit seizoen veranderd Kf... tot maar drie jaar. Want ja, ze Kf... vinden dat die, dat die jongens een extra kans verdienen. Ja, maar de KNVB doet ook heel veel goede dingen hoor. Want ze doen uh, bijvoorbeeld uh, scheidsrechters op, opleiden bij, bij, de, bij de jeugd. En allemaal, allemaal hele, hele, hele mooie, ja, heel mooie, mooie mensen willen het niet eens meer worden. Ze nou, verklaren je... mij ook ja, gek dat... dat ik scheidsrechter ben. Maar ik vind het nog altijd leuk om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Ja. Maar, maar ik heet... hoorde ook, gisteren heb ik iemand gesproken ook. Die werkte bij de terugcommissie van de KNVB. En die hebben over uren zoveel zaken. Zoveel strafzaken zijn er. Ja. Ben je een beetje moedeloos, jongens? Uh, nou, ik vind dat het wel, ik vind dat wel wat aan gedaan moet worden. Hm. En dat ook wel de KNVB daar ook wel veel pittiger mag optreden. Absoluut. En dan ja. wat er aan gedaan moet worden, wat jullie net uitleggen. Ah, ja, in ieder geval veel, veel strakker, veel meer zoals in andere sporten. Kijk naar rugby. Niet in ja. discussie met. Maar het is wel een bescheid. hele trieste dag. Of tenminste gisteren en wat er nu gebeurt. Dus het ik is het echt heel waanzinnig erg. triest. Ja. Mm -hmm. ja. Maar er gaat natuurlijk ook een heleboel goed in het voetbal. Hè. Er zijn een heleboel wedstrijden en dit zijn de excessen. Ja. Helaas. Heren, dank voor nu. Het is uh, inmiddels half tien. En dat betekent uh, dat het nieuws er is met René van Braak. Radio 1. Het NOS-journaal. ...over hetzelfde onderwerp... ...want het gesprek van de dag... ...voetbalvereniging Nieuw-Sloot in Amsterdam... ...schort voorlopig alle activiteiten op... alle trainingen zijn afgelast... ...en geen enkel team speelt komend weekend een de wedstrijd... De ...jeugdspelers van de club hebben gisteren een grensrechter mishandeld... ...die overleed vanmiddag in een ziekenhuis... ...drie spelers zitten vast... ...maar volgens de club zijn er vier of mogelijk vijf daders... De Floriade in Venlo heeft miljoenen minder opgebracht dan was begroot. Vooral omdat bezoekers minder uitgaven, blijkt volgens de burgemeester van Venlo uit een tussenrapport. De omzet bleef 7,5 miljoen euro achter op de begroting. Zaterdag leiden berichten over verliezen tot boze reacties van de organisatie van de Floriade. Omdat pas in mei de definitieve cijfers bekend zijn. En daar zijn ze weer. De nominaties voor de Lode Leeuw. De prijs voor de meest irritante reclames. De vijf finalisten voor de twijfelachtige eer zijn commercials van Specsavers. Zalando, Simpel, de Nederlandse Energiemaatschappij. En een spotje over tolerantie van Sire zou iets te betuttelend zijn. programma Radar laat kijkers elk jaar de meest irritante reclamespot kiezen. Vorig jaar won, weet iemand het nog? Niemand? Uh... Zalando. Zalando. Zalando. Dat waren de mm -hmm. hoofdpunten van het nieuws. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is heel irritant hoor. Echt waar? Radio 1, ja, oh. Willemijn, Veenhoven, PNN Today. Dan heb je toch gewoon weg als er reclame is? Ik heb het, het probleem niet, nooit zo. Maar, ja. ja. Of gewoon tv kijken, lekker radio luisteren. Ja, dat zeg je. Naar ons bijvoorbeeld, naar BNN Today. <tie> zo meteen Facebook wil graag WhatsApp inlijven. En zo meteen hoor je ook wie de baas is van internet. Dat is natuurlijk helemaal niemand, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. En dat is zorgelijk. En dat hoor je van Krijn Schuurman en Danny Mekic. En de jongerenorganisatie beroepsonderwijs, Job, is woedend. Waarom dat zo is hoor je rond tien voor tien. Vind je ons leuk? Check dan even onze Facebook. Facebook.com slash ben je Luc leuk? <laughs> Dan kan je, kan je eigenlijk jou liken. Ja hoor. Ja? Mijn moeder lijkt mij heel erg. <laughs> Weet je wie de baas ook... uh, van het internet is? Nou? Pontifex. Hallo. Even focus, uh... hè. Zal je dus de paus op Twitter? Stijn, die zegt de paus het pontifex, volgt zeven mensen, maal zichzelf. En uh, hij vraagt zich af wat het standpunt van het Vaticaan ook weer was over masturbatie. <laughs> Plaggenwerf, die zegt ik heb half zoveel volgers als de paus per minuut bij krijgt. Raar, rare jongens, die katholieken. Lode zegt eerste tweet is dus pas op 12 december. Moet hij soms eerst het boek lezen, Twitter voor dummies? Bestaat er ook een Duitsboot? Jef Jasper, dat schrijft zij hier. Uh, ik lees het alleen maar voor. Ja, dat doe ik niet. Uh, Jef Jasper, die zegt voor al die volgelingen van Pontifex... zal die allereerste tweet vast zoiets iets zijn... als de verschijning van de heilige maagd. En Roelof, die zegt de paus dus op Twitter. Als hij echt gelooft in wonderen... zou hij zich hebben aangemeld op Google+. Dat is een grapje die waarschijnlijk alleen Krijn hier leuk vindt. Ik, <lacht> heb het erbij. ik zie Krijn tegen nee. het lachen. Het buitenboi uh, is heel anders, jongen. Dit is echt serieus. Het buitenboys is die voetbalploegen waar de grensrechter werkte, die hebben dus getweet... dat het grensrechter Richard is overleden om half zes. En ze hebben erachter gezet, hashtag stop geweld. Die tweet wordt heel veel geretweet. Er wordt sowieso echt ontzettend veel over getwitterd over uh, dit voorval. Ja. Jeroen Pauw bijvoorbeeld, die zegt benieuwd... welke grens de rechter straks ziet voor deze jongens. Hashtag grensrechter. Thijs Sonneveld, journalist, die zegt... hooligans, doping, corruptie, een grensrechter die dood wordt geschopt... moeten we niet eens gaan nadenken over wat de functie van sport ook alweer is. Barbara Barend zegt, bizar dat kinderen een grensrechter hebben doodgeschopt... En Iemand blijkbaar heeft durven ingrijpen. Ja, dat is... Het is echt heel bizar. Ja. En uh, tenslotte onze eigen Erik Couton, die zegt... Uh, ja, die vat eigenlijk een beetje de dag van vandaag samen. Jezus, wat een dag. Een doodgeschopte grensrechter en mijn lieve oud-schoolgenoot... en wereldacteur Jeroen Willems. Ik ga naar bed, denk ik. Dat is een heftig dagje, no. ja, ook op dit. Nou. Tot Luke, later, mijn. Thank you very much. Gaan we meteen door met Facebook. Facebook slaat weer toe. Hè? Nadat ze begin dit jaar voor 1 miljard dollar Instagram kochten. Zijn ze nu van plan om de gratis berichtendienst WhatsApp over te nemen. En de vraag is, moeten we daar blij mee zijn? Um, dat vraag ik aan onze eigen internetgoeroe Danny Mekic. En onze andere eigen internetgoeroe. We hebben de twee. Krijn heren. Goedenavond. Goedenavond. Um, Danny, ze gaan dus ja, weer een zeer populair bedrijf overnemen. Het, het lijkt een beetje op Facebook gaat voor wereldheerschappij. Nou ja, dat, daar is Facebook natuurlijk al langer mee bezig. Daar heeft Mark Zuckerberg ook nooit uh, een geheim van gemaakt. Maar wat wel interessant is, is uh, de strategie die ze lijken te hanteren. Want uh, nou ja, Instagram opgekocht, nu wordt er geaast op WhatsApp. Relatief laat natuurlijk, want WhatsApp bestaat al een tijdje. En ik vraag me oprecht af, is Facebook nou meer geïnteresseerd in het programmetje WhatsApp... Hè, waarmee je gratis via je internetverbinding althans gratis... Uh, tot uh, voor zover het gratis is, want binnenkort moeten we er allemaal voor gaan betalen. Maar je kunt dus in plaats van te sms'en WhatsApp berichtjes sturen. Alleen, dat is precies wat Facebook chat ook doet. Dus ik vraag me af is Facebook nu echt uh, bezig met het opkopen van WhatsApp vanwege de techniek? Of zijn ze stiekem toch ook een beetje nieuwsgierig naar wat die miljard gebruikers allemaal aan het doen zijn op WhatsApp? Want dat is dan het risico als Facebook WhatsApp koopt. Dan gaan ze allemaal mijn berichtjes lezen en gaan ze daar iets mee doen? Nou kijk, Facebook heeft tot op heden natuurlijk al het geld verdiend met het verkopen van informatie over mensen door dat beschikbaar te stellen aan adverteerders in de vorm van targets. Hè. Op het moment dat jij graag een Radio 1 presentatrice uh, wilt uh, lastigvallen met een boodschap, ja, dan kun je naar Facebook gaan en daar een, een, een advertentie in kopen. En hoe meer je over de Facebook gebruikers weet en op hoe meer verschillende momenten, en WhatsApp is natuurlijk uh, anders dan het gebruik van Facebook zelf, ja hoe beter je dus profielen opbouwt van mensen en dus hoe meer geld je kunt verdienen aan advertenties, maar ook in de toekomst wellicht mobiele uh, aanbiedingen die je ontvangt in WhatsApp op het moment dat je een winkel binnenstapt. Daar had je het net over, Krijn, dat krijgen we dan, dat als ik jou WhatsApp, dan krijg ik daar boven in mijn scherm ergens een reclame te zien. Ja. Nou, dat is allemaal speculatie natuurlijk nog. Maar we proberen de beweegredenen van, van Facebook te achterhalen. Ze zien natuurlijk dat we allemaal verschuiven naar mobiel. Uh, dat is allemaal geen verrassing meer. Ze hebben heel veel moeite om daar geld mee te verdienen. Uh, en inderdaad, met WhatsApp... dat is wel de meest voor de hand liggende uh, manier van geld verdienen. En ik denk overigens dat ze... ze hebben weliswaar Facebook Messenger... maar er worden 6 miljard berichten per dag verstuurd via WhatsApp. Mensen vinden dat heel prettig. Als dat van Facebook wordt, dan merk je er misschien nog niks van. Maar je zal zien dat dat heel geleidelijk gaat. En op een gegeven moment wordt het geïntegreerd... en dan zit het allemaal bij elkaar. En dan is het gewoon toch tot Facebook toegetreden. Dat zou zomaar kunnen dat ze het langzaam gaan doen. Uh, en jij zei net Danny, we gaan er ook voor betalen dan. Ja, nou kijk, veel mensen maken nog gratis gebruik van WhatsApp... want op Android- en Blackberry-toestellen kun je WhatsApp gratis installeren. iPhone-gebruikers hebben altijd al een eenmalig bedrag betaald... maar waar WhatsApp nu al anderhalf jaar ja, mee dus bezig is... Ja, dus je bedoelt, is, je betaalt het voor het kopen van het appje... maar het gebruik ja. blijft gewoon gratis. Nee, dat is dus niet zo, want Android- en Blackberry-gebruikers... die moeten straks een maandelijks bedrag gaan betalen. En dat, uh, daar wordt op dit moment ook heel veel nepberichten over verspreid. Maar dat is wel waar. Uh, maar een maandelijks een vast bedrag... Een vast bedrag, dus niet per bericht, maar een vast bedrag. Maar dat, interessant is al, dat, dat is al zeker dat dat gaat gebeuren? Ja, ja, zeker. Sterker nog, als je naar de instellingen gaat in, in je WhatsApp-programma... en je maakt gebruik van een Android- of een BlackBerry-telefoon... dan zie je ook tot wanneer je betaald hebt, of liever gezegd tot wanneer je nu recht hebt op gratis gebruik. En dat verbaast me dus wel dat ze al drie keer de gratis periode verlengd hebben... En dat lijkt te wijzen op dat ze graag het bedrijf verkocht willen hebben. Dus de oprichters van WhatsApp die overigens afgewezen waren bij een sollicitatie bij Facebook. Dus het is als het aan Facebook verkocht wordt ook nog een soort van wraak. Ja. Uh, maar het lijkt erop dat ze graag zoveel mogelijk gebruikers willen hebben. Daarom dus de gratis periode oprekken. Ja. Zodat Zuckerberg straks nog meer de hoofdprijs moet betalen en, voor de overname. En stel ik heb een Android, wat ga ik dan betalen? Ik meen dat het uh, uh, 1 euro per maand uh, was. Uh, maar dat, dat, is, dat is een beetje schimmig. Moet Ja, je dat in is de app kijken? wel slim. Want dan als gebruiker denk je, nou, dat kan ik wel missen. Maar als dat een paar miljoen gebruikers dat doen... Ja, dan een miljoen. Miljoen. ze hebben 1 miljard ja, gebruikers. Miljoen. Ze hebben 1 Wordt miljard gebruikers. Ja. Um, gaat, uh, gaat dit trouwens door, Krijn, Gaat Facebook inderdaad uh, Nou, er zij zijn kopen? heel veel geruchten. Maar dit is wel van bronnen die, uh, die wel hardnekkig zijn. Dus het, uh, ja, ik, ik weet niet. Maar het is wel echt een serieus gerucht. Goed, dat uh, wordt dus nog duidelijk of dat wel of niet doorgaat. Maar waarschijnlijk dus wel. Zometeen praten we verder over wie de baas is van internet. Maar eerst uh, Maroon 5. Maar hij blijft lekker. This is love. Zo de whisky omver die ik hier nog staan heb van Coco Jones. Ermen neem een slok, Krijn neem een slok. We delen het. Voor mij is het iets te zwaar. Maroon 5, This Love. We gaan verder met de baas van het internet. Ja, een wereld zonder internet kunnen we ons uiteraard niet meer voorstellen. Stellen. Maar het is straks misschien mogelijk dat de overheid internet drastisch aan banden legt. Op dit moment en ook nog de rest van de weken is er in Dubai een conferentie aan de gang van de Internationale Telecommunicatie Unie. Dat is een onderdeel van de Verenigde Naties. Waarin er wordt gesproken over internet en of internet niet meer moet worden beperkt dan nu. Nou, nog steeds hier internetdeskundige Krijn Schuurman en uh, Danny Mekic heren. Jullie zijn er nog steeds. Goedenavond. Goedenavond. Krijn, die conferentie nu in Dubai. Vandaag begonnen. Wat wordt daar besproken? Nou, ze willen eigenlijk uh, een aantal voorstellen bespreken. Eentje is om uh, meer controle over internet bij de ITU. Dus dat is die Telecommunications Union te leggen. Er is nu heel veel bij ICAN. Dat is een organisatie die gaat over de IP-adressen, eigenlijk de netwerkadressen van het internet. Ik hoor nu al het het drie afkortingen in de eerste zin, dan ben ik het al helemaal kwijt. Nou, je hebt een organisatie die geeft IP-adressen uit. Die heet de ICAN. En ja. um, die heeft eigenlijk veel uh, macht op, op internet. zou je kunnen zeggen bij de bron van het internet. Maar die zijn allemaal behoorlijk Amerikaans ge uh, georiënteerd. Die organisaties. En telecom is natuurlijk belangrijk. Omdat internet gaat natuurlijk heel vaak over telecomnetwerken. Over tele telefonienetwerken die inmiddels zijn geupgraded. Mm. Ja. Um, dus zij zeggen eigenlijk zijn wij zo'n belangrijk schakelpunt geworden. Wij willen als International Telecommunication Union meer macht via de regeringen, via alle landen over internet. Ja, en dat is tricky, want er zijn natuurlijk ook allerlei regeringen... die helemaal niet democratisch zijn. We kennen landen die internet filteren en zo, dus dat okay, is maar een angstig idee. Toch nog even, even nog een keer voor de helderheid. Er ja. zitten daar dus nu uh, verschillende vertegenwoordigers... van allerlei landen bij elkaar. Ja, van heel veel landen. Van heel veel landen, um, onder de vlag van de Verenigde Naties. Ja, het is een agentschap, ja. Dus dat wat er daar besloten wordt, wordt straks een, een resolutie... van de Verenigde Naties, of een decreet, of hoe ja, heet dat? volgens mij moet elk, uh, elk land het nog... Weer uh, bevestigen. Dat weet Danny misschien wel beter. Dus volgens mij moet je met voorstellen terugkomen naar je, naar je eigen achterban die dat weer ratificeren. Maar in ieder geval, dat wat daar besproken wordt, Danny, dat is straks een, een uitspraak van de Verenigde Naties, dus, dus bindend. Dus als straks op een of andere manier daar wordt besproken dat in, in, in be, sommige landen internet beperkt wordt, kan je daar als ander land niet zo heel veel meer van zeggen, want dan, dan ligt daar een, een VN-uitspraak, of niet, Danny? Nou ja, kijk, het is wel bindend, maar het treedt niet meteen in werking. En dat is een moeilijke juridische discussie waar we denk ik weg van moeten blijven. Dus okay. wat er ook besloten wordt, het zal niet direct een verschil maken. Maar wat Krijn zei, dat klopt wel. Uh, dit gaat ook over de vrijheid van individuele lidstaten... dus van een land, ergens in de wereld... om zelf te bepalen hoe ver dat internet gaat... en of er überhaupt wel of geen internet is. Het internet is eigenlijk een hele, heel groot systeem van tunnels... Alleen dan met draden. Eh, dat hebben over het algemeen eh, private partijen aangelegd. Heel veel consumenten betalen voor toegang. Dus in die zin heeft de overheid niks mee te maken. Maar overheden zien steeds vaker het internet een rol spelen. Zowel eh, bijvoorbeeld in de Arabische Lente bij positieve ontwikkelingen vanuit het volk. Maar ze zien toch ook wel in toenemende mate dat terroristen en andere kwaadwillenden er gebruik van maken. En de discussie nu is hoe ver mag een overheid gaan in het beperken van het internet. En ja, wat er straks eh, door de ITU wordt eh, besloten, dat is wel degelijk de basis van verdere discussies en debatten in de landen. Dus er zitten daar die mensen bij elkaar en die kunnen op grond van uh, die zitten daar te kletsen over. Moeten wij het internet meer beperken? Moeten we die mogelijkheden hebben? En dan kan je natuurlijk zeggen wat jij zegt onder het mom van uh, dat is goed om te in de strijd tegen het terrorisme, maar dat kan natuurlijk heel makkelijk misbruikt worden. Nou Kijk, in de, in de praktijk zie je het internet met alle respect... helemaal niet zo'n grote rol spelen in echte grote rampen en terroristische aanslagen. Het wordt gebruikt, hè, net als telefonie en sms en een, een briefje die door een, een duif bezorgd wordt. Zo zijn er nog vele andere varianten op uh, te verzinnen. Maar de vraag is, moet je nou voor internet een uitzondering gaan maken... ten opzichte van al die andere communicatiekanalen die we hebben... als het gaat om hoeveel vrijheid je hebt? En ja, ik denk dat we toch in de wereld blij moeten zijn... met dat we uh, een, een vrijheid van meningsuiting hebben... Uh, en dat het internet okay. steeds belangrijker wordt, We ja. bewaken ervan. Maar nog even, uh, wat is nu het gevaar? Want ik begrijp dat jullie uh, alle twee uh, hier best een beetje zorgen over maken... over die conferentie. Ik lees vandaag ook een stuk in de NRC Next. Daar zegt iemand, uh, dat is een... Vince uh, Curve, ja. Precies, die Vince Curve. Wie is dat precies? Een um, van de bedenkers van internet en nu werkt voor Google. Die maakt zich ook ernstige zorgen. Wat is het gevaar van wat daar kan worden afgesproken, Denny? Nou kijk, nu is het zo dat het vooral de consumenten zijn, de gebruikers van het internet, die invloed hebben op het internet zelf. Want als jij een website opent en het is niet interessant wat je daar doet, dan bezoekt niemand je website. En dan zul je op een gegeven moment denken, nou ja, weet je, laat maar zitten. De vraag is wie moet zeg maar de rode knop krijgen, want die is er nu nog niet echt... om straks te bepalen wanneer wie wel of geen toegang heeft tot het internet... of misschien zelfs een heel deel van het internet lamgelegd kan worden. Dat zagen we in de Gazastrook. Daar is het internet gewoon een dag offline geweest. Sorry, in Syrië, excuus. In Syrië. En ja, je weet dus vervolgens niet wat er in dat land gebeurt. Je hebt geen contact. Je ziet alleen maar rookpluimen in de verte... maar je weet niet of er mensen gewond zijn of hulp nodig hebben. En dat wordt dus heel doelbewust gebruikt om een land. Land zwakker te maken, of in dit geval de bevolking die tegen de regering in opstad komt, zwakker te maken en, en eigenlijk een beetje zo van: Nou ja, weet je, uh, maar uh, dit klinkt allemaal al als je dit elkaar... allemaal vertelt, Krijn dan dat klinkt allemaal heel eng en het klinkt al dat dat dit zijn dingen die ondemocratische landen kunnen beslissen en die zitten daar ook bij. Je zei dat zijn, net als het ook allemaal enge staatjes bij, ja. Maar er zitten toch ook hele democratische landen daartussen... en die gaan dit toch wel tegenhouden, hopelijk? Ja, waarschijnlijk is dat In mijn, in mijn oor klinkt dit absurd, ja, de, het zijn overigens, het, internet beperken? Ja, het zijn overigens de telecombedrijven... maar omdat in veel landen heb je een regering die een grote uh, veel melk, in de melk te brokken heeft... wat ooit natuurlijk bij KPN uh, ook zo was. Het is natuurlijk wel zo dat verschillende... Je, kan, je zou kunnen zeggen dat internet is een medium... waarin een deel van de wereld veel meer van geprofiteerd is dan in andere delen. Dus het zou best kunnen zijn dat ze zeggen... ja, je hebt die Silicon Valley en dergelijke, daar gaan allemaal bedrijven naartoe economie floreert daar en dat misschien landen in de balkan denken... wij willen eigenlijk ook eens wat meer uh, ja, daarvan die taart hebben. Dus dat die een beetje een pootstijf gaan houden en zeggen... wij willen gewoon meer inspraak op hoe het internet zich verder ontwikkelt. En dat is natuurlijk wel een beetje een eng idee. Bijvoorbeeld willen die telcos, die willen uh, geld hebben voor de hoeveelheid data die ze verstouwen. Dus zij zeggen eigenlijk, wij kijken YouTube-filmpjes... maar dat kan allemaal, omdat wij al die bitjes doorgeven. En als er nou iets is wat we niet willen... Eh, wij als internetgebruikers... is dat de transporteurs zich ook gaan bemoeien met de inhoud. Dat is dezelfde discussie rondom netneutraliteit. En ze zeggen, ja, wij maken het internet mede mogelijk... dus wij willen daar ook zeggenschap ja. in hebben. Ja, en er is uit? een stukje jaloezie ook, uh, Willemijn. Want ja. wat Krijn zegt, klopt, Deutsche Telekom... is tweeënhalf jaar geleden begonnen met die discussie. Die zeiden, luister eens, wij hebben steeds minder inkomsten... want mens, mensen sms'en en bellen niet meer. Wel internetten ze steeds meer. Oké, okay, vragen we geld voor, voor toegang tot dat internet. Maar het is steeds duurder aan het worden. Terwijl Google, Facebook, YouTube miljarden dollars verdient. Wij willen ook een deel van dat geld. Hè? Dus je ziet eigenlijk vanaf alle kanten binnen dat internetlandschap de discussie oplaaien: Wie zou nou meer een groter deel van die taart moeten krijgen? Maar kan het zo zijn, ik probeer het, uh, even te bedenken, wat, wat kan het betekenen voor, voor mij als Nederlander? Nou, misschien een van de voorstellen... want dan hebben we ze ook alle drie behandeld... is dat je straks twee snelheden internet zou krijgen. Dat je een soort premium versie krijgt... waar de telcos dus uh, veel bandbreedte beschikbaar de stellen. Sorry, dat, ja, <lacht> uh, Eigenlijk de knooppunten zou je kunnen zeggen. En dat daar ook meer voor betaald moet worden. En dan zouden dus mensen die dat er niet voor over hebben... of het geld misschien niet hebben... op het tweede klas internet moeten. Ja, dit zijn toch allemaal dingen... Een eerste hey, en tweede klas internet. Nou ja, zo noem ik het maar, ja, maar even. Dat, dat gebeurt nu, nu, nu, nu toch al. Ik heb onbeperkt internet. Ja. Maar, maar wel <lacht> tot een bepaalde mate. Want daarna wordt het langzaam. Klopt. Maar het gaat er wel om dat je uiteindelijk... Eh, dat het iets langzamer gaat is één ding... maar je wil er wel van op aankunnen dat, dat je alles kan bekijken... en dat het niet zo kan zijn dat je bepaalde dingen misschien niet meer zou kunnen... omdat je, eh, dat de trein ergens het, niet stopt, om het zo maar te zeggen. Dat zou voor Nederland kunnen. Kan het, Danny, zo zijn dat je als je in, eh, in Iran woont... Dat, daar, dat je straks met rechten überhaupt helemaal... of nou niet met recht, maar dat je helemaal niet meer op internet kan? Kan het gewoon nou dat ja, het voor je neus wordt afgesloten? Nou ja, inderdaad, dat, dat, dat is een optie. Maar wat misschien nog enger is... is dat er een ander internet voor je in de plaats komt. Hè? Dat dat Iran zegt, nou wij hoeven dat internet niet zoals de hele wereld uh, op elkaar aangesloten is. Okay. Dus wat doen wij? Wij bieden een ander internet aan aan onze eigen gebruikers. Okay. En China doet dat voor een deel al door een, een firewall te installeren. Waardoor je op sommige zoektermen gewoon nul resultaten krijgt als je op zoek gaat. Maar nog enger zou ik het vinden op het moment dat het wel lijkt alsof je op het internet zit. Maar er een heel ander internet is. Dat je okay. dus niet over de grenzen heen kunt kijken. Nou dat is straks mogelijk. Uh, en sterker nog, uh, die discussie leidde natuurlijk uh, een tijdje geleden in Nederland ook op rondom de, ha de rellen in Haren. Ook toen werd gezegd, moet het internet daar niet platgelegd worden? Moeten berichten over de rellen in Haren niet verwijderd worden van Twitter? Nou, ik ben erop tegen. Ik denk Rijn ook. Maar er zijn wel degelijk politici, ook in Nederland... die op zo'n moment heel veel voor het censureren van het internet voelen. En nu kan dat niet... Ja, en straks zou dat misschien wel mogelijk uh, worden. Ik denk overigens dat de kans dat dit soort dingen doorgaat niet zo heel groot is. Hè, dus we moeten niet heel bang worden. Maar je moet ook niet te makkelijk denken, het loopt allemaal wel los. Want je moet wel juist meteen kenbaar maken dat dit, dit soort dingen natuurlijk niet moet gebeuren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het, uh, dat het wel goed komt hoor. Dus dat, dat we niet uh, vannacht wakker moeten liggen hiervan. Maar we moeten er wel uh, goed naar kijken. Goed, en de, de nog, hele week is heel graf, dus. is uh, Willemijn, als ja. ik ermee af mag sluiten. Op www.freeandopenweb.com is een petitie en je kunt nu zien dat er al 1,7 miljoen mensen dus tegen uh, dat congres gestemd hebben. En je ziet ook waar het vandaan komt, die, die petities. Goed, op dit moment dus in Dubai een congres over de toekomst van het internet. En dat duurt nog de hele week. Emily Sandé, next to me. De organisatie Beroepsonderwijs Job is woedend over het schandaal rondom onderwijsgroep Amarantis. Dat lieten zij vanavond weten in een persbericht. Jarenlang krijgen ze al telefoontjes van bezorgde studenten. Voorzitter Preston Henshuis die maakt zich zorgen niet alleen over de student van Amarantis. maar ook over de situatie bij andere MBO-instellingen. Preston, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Wat, waar maak jij je zorgen over? Nou ja, wat er nu aan de hand is, er zijn verschillende scholen die staan nu op de zwarte lijst, om het maar zo te zeggen. Wij noemen het maar even zo. En um, die hebben financiële problemen. Een um, groot deel van de mbo, moet ik dan wel zeggen, um, van de mbo-instelling, die doet het dan naar behoren op zich wel goed. Maar als je nu kijkt wat er met Amarantus is gebeurd. Nou, het zij zo'n grote school met 30.000 studenten is omgevallen. Um, en dat komt voornamelijk doordat zij um, uh, de besturen... Bezig waren met uh, zelfverrijking en ja. wanbeleid. Um, geld hebben gestoken in zaken waar uh, ze het niet in hadden moeten steken, om het maar zo te zeggen. In huisvesting bijvoorbeeld? Uh, in huisvesting bijvoorbeeld, maar mm -hmm. ook in uh, dividaten, ja. um, uh, zelfverrijking. En dat, uh, gaat, dat ging allemaal ten koste van het onderwijs? Precies, het ging ja. allemaal ten koste van het onderwijs. Het geld ging niet waar het naartoe moest. En dat. Uh, zie je voornamelijk bij nu uh, een paar an uh, aantal andere instellingen, zie je dat ook gebeuren. En um, kijk bijvoorbeeld naar Satki, nou ja, die staat nu ook uh, zowat uh, met 19 miljoen in de min. Mm -hmm. um, dat is toch ja. ernstig? Dus het grote probleem is, zeg jij, en dat geldt echt niet alleen voor Amarant, dus voor, voor veel meer instellingen, is het geld ging niet daar naartoe waar het naartoe moest, namelijk naar het onderwijs. Wat, wat stellen jullie nu voor? Nou ja, wij zeggen labelen van het geld, want het is toch echt schandalig voor woorden dat... Um, ...die instellingen het geld gebruiken voor zaken waar het niet bedoeld voor is. Het labelen van het geld, dat wil, dat wil zeggen uh, dat je als, als, een, als een mbo niet gewoon een zak met geld krijgt... ...en uh, zegt zoek het maar lekker uit wat je ermee doet... ...maar je moet van tevoren aangeven waar het aan besteed moet worden. Precies, die besturen die zijn nu op dit moment te veel bezig met bedrijven aan het spelen... ...en ze spelen met de toekomst van de studenten. Kijk maar bij het voorbeeld van Amaranthus... Ze dachten van, ja weet je wat, hoe groter we worden, nou ja, hoe, uh, hoe des te groter als we omvallen, um, ze zullen ons nodig hebben. Dus um, uh, we, we kunnen doen wat we willen eigenlijk, we hebben een vrij spel. Nou, die... Kijk maar wie er niet in heeft gegrepen. Het ministerie heeft niet ingegrepen. De onderwijsinspectie heeft niet ingegrepen. Dus het is gewoon werkelijk belachelijk. En daarom hebben jullie vandaag een boos persbericht de deur uitgedaan met dat voorstel. Denk daar eens goed over na. Het moet anders. Dat geld moet gelabeld worden. En dan komt het veel beter terecht bij daar waar het moet uitkomen. Namelijk bij de leerlingen. Overigens deze week ook een, een soortgelijk initiatief van D66 wordt deze week in de Kamer ingediend. Studenten en docenten moeten vooral veel meer invloed krijgen op het bestuur van een mbo zodat uiteindelijk ook het geld beter terechtkomt. Dus uh, terecht veel aandacht volgens mij voor uh, dit na dat hele gedoe met Ambrantis. Dankjewel Preston Henshuis, succes! Alsjeblieft, Goed. dankjewel. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woord geven we vanavond aan de koning, voetbalcommentator Evert de Hoi Willemijn, heb jij ook zo'n medelijden met Marco van Basten? Een geweldige voetballer, Europees kampioen met Oranje, winnaar van alle grote prijzen. En daarna trainer, beetje mislukt bij Oranje, heel erg mislukt bij Ajax en nu bij Heerenveen gaat het ook weer niet goed. Eigenlijk ook al mislukt. Jammer hè, medelijden met Marco van Basten. Hmm. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Hallo Willemijn. De paus twittert nu, de koningin twittert, Wie eigenlijk nog niet. Ik heb getwitterd. Als je Twitter-reacties echt zelf tot je neemt, moet je je overigens afvragen of je er wel aan wilt beginnen. Twitteren maakt namelijk het meest impulsieve en, en minst genuanceerde in mensen los. Mijn ervaringen met Facebook zijn anders. Daarom Apenstaat Pontifex, dus beste paus, juist Brugge zal u met Twitteren weinig bouwen. Had voor Facebook gekozen. Erber schudt zijn hoofd. dat denk ik wel geklets. Geklets, ja. <laughs> Hij gaat pas vrijdag twitteren, hè, de pauze. We, nog, we zijn nog even pauzevrij. Ja. ja. En Erber grijpt naar zijn smartphone om zo zoveelste te Even tweet. twitteren, <sniffs> even Facebook. Erber Wellemars, ja. dank. Joris Reugel, dank. Danny Mekertje dank. Krijs Schuurman, dank. Tot snel weer, heren. Morgen zijn we er niet. De dag daarna weer wel. En... en. Europees Voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Prachtig zit! wat een goal van Benzema. Real Madrid, Ajax. de bal met de tweede paal, Mooi stand. zander gaat hij erin, ja. zit erin, 2-1. En Borussia Dortmund, Manchester City. Is het dus 1-1 en dat is die. NOS langs de lijn, morgen om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op giro 999. Dit is Radio